Levi van Eck met het NOS Journaal. NSC-leider Pieter Omtzigt zegt dat er echt wat moet gebeuren aan de toon in ons land, willen we problemen oplossen. Dat zei hij op het ledencongres van zijn partij in Nieuwegein. Volgens hem is de toon nu vaak te negatief. Er worden groepen aangesproken op de daden van individuen. Omtzigt toonde begrip over het besluit van twee NSC-iers die deze week uit de kamerfractie stapten. Hij keerde deze week zelf terug in de Kamer. Nadat hij sinds september thuis zat met burn-out klachten. Veel boeren blijven gebruik maken van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money, regionale omroepen en kranten. 9 op de 10 akkerbouwers gebruiken het middel wel eens. Bij melkveehouders is dat de helft. Vaak gebeurt dat ook in de buurt van basisscholen en natuurgebieden. Glyfosaat staat al jaren ter discussie. Het middels gaat de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem en het water. Ook zou glyfosaat het risico op kanker en de ziekte van Parkinson vergroten. De Israëlische aanval van vannacht op de Libanese hoofdstad Beirut... heeft aan zeker elf mensen het leven gekost, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Tientallen anderen raakten gewond. Het doelwit zou een hooggeplaatste Hezbollah-lid zijn geweest. Bij de aanval werd een flatgebouw van acht verdiepingen verwoest... Israël had het er niet van tevoren voor gewaarschuwd. Op de plek van het gebouw wordt nog gezocht naar slachtoffers. Oud weerman John Bernard is overleden. Dat zegt zijn familie tegen RTL Nieuws. Hij was 45 jaar lang werkzaam als meteoroloog. In 1984 begon zijn televisiecarrière bij de NOS. Maar vanaf de beginjaren was hij weerman bij RTL Nieuws. In 2002 stopte hij. John Bernard is 87 jaar geworden. Het weer bewolking en op veel plaatsen motregen. Het is 4 graden in het noordoosten tot 7 in Zeeland, maar het voelt kouder aan. Vannacht gaat het harder regenen. Morgen is het veel zachter met af en toe zon en gaat gaat op 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Disco-klassieke gaat natuurlijk ook over racerij. We je aan het begin ook van het plaatje like, Burn Rubber, de single van de Cap Band. Nou, we hebben het radio verjaardagsfeestje van Michel Blekemolen. En uh, daarbij ook nog uh, verschillende andere uh, racecorriveeën, om het zo maar te zeggen. Mensen die met de racerij te maken hebben, Benno. Jazeker.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 Oké, okay. ja, het, niet, het niet, gekke niet. is dat ik tegenwoordig natuurlijk ook uh, uh, redelijk fit uit auto's kom. Want de dus ziektieemgenootjes teamgenootjes van mij uh, aan zuurstof liggen op de grond. <lacht> en dan sta <lacht> ja. ik nog naar ze te kijken van wat is er aan de hand. Dus ik denk ja, dat ik maar... mijn dag toen niet zo had. Ja, ja, Of het ja, algemeen.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 Een stuk plakkaat van de muur af. Ja. Ja. Uh, de, de regenpijp hing weg. Zo. En ik had feitelijk bijna niks. Ja, ik ben wel drie weken ongeveer... Uh, heb ik pijn gehad. Kruimel. Maar, maar ik, en ik, uh, ik kijk zo voor me. En ik lag met mijn gezicht naast een hark. Zo. Die dus ja. Lag. Ja. dus ik had, met alle kanten had ik geluk. Je. Maar ik, ging zo, ik zat echt te schelden. onder. Ik kreeg niet. Ik, ik viel van het sleetje af. En ik kon niks ja. meer doen. Ik bleef maar glijden. Het was gewoon één ijspiste. Dus... Ja. Uh, ja.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 En we staan gewoon bij de coulissen op het podium. We staan op, op het 5 podium. vijf meter, 5 meter ja. de stoots vandaag. Ja. Maar ja, ik kom ergens aanlopen. Ik zeg, je moet niemand meer doorlaten. Ik, dit, dit is ja. mijn groepje. Je laat je door met niemand hier doorlaten. Je hebt net mensen doorgelaten. Ja meneer. Ik, nee, ik zal het niet meer doen. Zo liepen wij gewoon naar het podium toe. Eigenlijk, ja, eigenlijk als je het leven met, met Michel moet samenvatten. Het is nooit saai.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 dat huis ook, jongen, ik, ik zie het gewoon als een soort tekenfilm gebeuren. Dat hij met die zonde gewoon volg als op dat huis ja, kwam. Ja, ja, ja, precies, precies. Had je dat dat daarnaast die pinnen uit het huis kwamen, vaten waar er was van opgehangen werd? Ja, ja. Die je ja. ook nog op 50 centimeter ja, had. Ja, het was wel. heel heftig. Dat, uh, dat had ja. veert af kunnen lopen. Zeg, Allard, maar als ik jou ja. goed begrijp, dan was uh, uh, Michel, was jouw teambaas in uh, die auto's.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 Zoals bij autosports, degene die eerste, als eerste over de finish komt, heeft gewonnen. Dus ja. dat kan niet moeilijk zijn, hè? Nou ja, precies, precies. En ze hebben niet zoveel versnellingen, hè, die baanwielrenners, toch? Die hoeven helemaal nee, geen, geen, geen versnellingen. Remmen, hè? He, wat zeg geen je? versnellingen, nee. geen versnellingen geen remmen, gewoon allemaal doortrappen. Ja, geen remmen ook, dat vind ik ook zo bijzonder aan die sport. Uh, het lijkt mij heel... Ja. ja, voordat je op gang komt, je, je hebt natuurlijk oh. ongelooflijk veel uh, spierkracht nodig... En, dus, uh, nou... Dat... Uh, ik, heb, nee, ik heb ook nog wel even wat. Want ja? ik, heb, anders, ik bedenk me ineens wat. Ja? Uh, want uh, je weet dat ik afgelopen jaar met superkart gereden heb. Ja. En jij... Heeft jouw jongste zoon al verteld dat hij volgend jaar ook rijdt, of niet? Welke zoon heb je het over? Nou, je hebt maar één jongste zoon. <laughs> uh, nou, ik niet, hoor. Uh, uh, nee, Michel. Michel. Ja. Oh, dat dat hij oh, met jou iets rijdt.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 En toen zei hij, Ja, eigenlijk is het wel gaaf, dus ik heb hem gewoon ingeschreven. Oké, okay, ja. oké. Okay, okay. Ja, even. We, dat is een, een, een kart, maar die wordt dan gereden op de circuit met 250 Ja, het gaat vreselijk hard. Die zien we eigenlijk ja. alleen op, op assen, hè, zien we deze superkart. Daar ja, komen ze wel eens. Daar doen we ja. 60, 60 mee. Zo, we kijk. Staan inmiddels, we staan inmiddels al uh, 11 man op de wachtlijst. Oh. Doe maar. Oké, het is Allard Kalf en Jeroen Blekemolen volgend jaar in de supercars. Ik ben in ja, staat oké. om er een te aan te schaffen en proberen die, die wachtrij te omzeilen. <lacht> kijk, ja. hè, kijk, kijk. Alert, hey, Allard, ja. uh, tot slot uh, nog even morgenochtend natuurlijk uh, vroeg uh, racecontrole voor jou. Ja, ja. Ja, dan uh, vanaf uh, 7 uur hè.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 En nu ineens tiende staat, omdat het ook even weer niet werkt, ja. Dus het is een hele maffe kwalificatie. Maar Max heeft het gewoon goed gedaan. En uh, ja, laten we maar hopen dat hij voor Nobles eindigt en dat hij uh, in Vegas wereldkampioen wordt. Want dat vind ik dan leuker dan uh, tijdens, de, tijdens de sprintrace in Qatar, zullen we maar zeggen. Zeker, nou <laughs> volgens mij hebben jullie uh, bij 4Play een spotje door Max uh, Verstappen zingen... ...Viva Las Vegas. Ja, nou ja, maar dat, dat was vorig jaar toen hij daar de wedstrijd won. Dus... Uh,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 was oorspronkelijk met voetballen gestopt vorig jaar, maar gelet op het dramatische gebeurtenis vorige week uh, is hij, heeft hij zich bereid getoond om weer te spelen, in ieder geval vandaag, en wij hopen nu onderzoos Santer in de aanval en uh, de, de keeper die slaat voor tegen het hoofd van onze kop spits aan dus dat, de fits ligt plat nu maar dus we hebben een redelijk gewijzigd team en uh, een, ook wat andere inzet, zat staat achter samen met Tijn Post, dat is uh, de is ook geblesseerd. Dus dit hebben we echt een sterk gewijzigd team. Ik moet zeggen, de eerste 20 minuten zijn ze bijzonder enthousiast van start gegaan. En uh, ja, met toch wat kleine kansjes, nog niet echt veel, uh, veel, veel te melden, maar. Dus uh, we spelen tegen OSV uit Oostzaan. En uh, de OSV die ze bezit in uh, ongeveer dezelfde positie als wij. Ik hoop dat we evenveel punten hebben. Dus het is vandaag voor de SV voor de komende tijd echt erop of eronder. Dus ja, maar het is, uh, het is in Amsterdam, hè? Toch, Piet? Nee, wat? Dat is in Amsterdam? Ja, dat uh, Oostzaan, die uh, voetbalclub. Nou ja, Oostzaan ligt bijna erin. zit er tegenaan. Amsterdam aan, zit er maar, maar ja. als je de, de koentunnel uitrijdt, rechts kom je bij, bij uh, OSV. Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, is, jij uh, houdt de wedstrijd uh, voor ons in. Gaat er 0-0 nog ja. steeds? Gewijzigd uh, elftal, ja. laten we hopen dat het beter gaat dan vorige week.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 dat we het hier over gaan hebben, Ben, over de brown sugar. Daar is wel wat over te vertellen, maar gaan we eerst even naar het verhaal van dat wij vroeger bij blekenmolen op het circuit zaten. Jij hebt het er al even over gehad. Noem je dat nou een snackbar of zo? Of wat Een friettent, hè? Michel zit erbij. Ja, ik noemde het toen gekschillend, een friettent. werd friettent. Ja, ja, ja. Nou ja, omdat wij, maar wij werden altijd keurig, we hadden even voor de luisteraar, even duidelijk maken het verhaal.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 En um, nou, toen kon ik vanuit vanaf het terras kon ik daar uh, nog uh, een fijn verslag doen. Ja, toen ben je meteen overgelopen naar uh, CFM. Ja, en toen kreeg ik zulke mooie contracten toegediend. Ja, ja, ja nee, nou, dat begrijp ik. Dat ja, ik begrijp. Ja, ja, ja. Nee, want uh, we kregen van Rijn van net een reactie ook, uh, over het circuit. Okay. Was dat uh, Shell Paddock, Heette dat uh, zo, waar we zaten?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 En die kwam uh, nou, die ging gewoon kapot op het strand. En die werd later weggesleept. Helemaal naar lange waar een berger de autootje kwam uh, ophalen. Nou, over drugs gesproken: uh, <laughs> een mag, Max Verstappen die kwam haai uit zijn raceauto. Heb je het gelezen, Michel? Dat was, uh, nee, dat, was, dat heb ik uh, niet meegekregen. Op een of manier. Er was zoveel uh, harsjes werden gebruikt op Las, Las Vegas.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 Maar toen was ik zo dronken dat ik weer nuchter werd. <laughs> dat schoot ook niet op. <laughs> en, uh, maar goed. Uh, dus in, in Amsterdam kan je het dus wel... Uh, dat had, heb ik dus nog nooit meegemaakt. Dat ja, ik, heb, ik heb een bootje bij het uh, centraal station liggen. En dan oh. gaan we even door de wallen. Nou ja, dan ben je inderdaad half stoont als je daarover ja. bent gegaan. Geweld. Overal die lucht. Ja, ik vind ja. het overigens niet eens zo'n hele nare lucht. Nee, ik ook niet. Dus, en ik heb een vriendje, dat is een oude hippie. Ja.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 En uh, die voelde zich niet meer lekker. Uh, nee, die, nee, uh, de, nee, nee, nee. nee, die dacht dat het gewoon een cake was. Oh, okay. Lekker, doe mij nog maar een stukje. Weet je wel. Die heeft uh, je bijna, je cake. bijna die hele, die hele cake geget. Hey. Ongelooflijk. Hey. He. Oké, okay, fantastisch. Nou, ik zou, stel voor, uh, laten we nog even een muziek draaien. En dan uh, gaan we uh, op naar de volgende. Ja, we gaan naar uh, Amerika. Hier ja. is Horse With No Name. Mm.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 Bye. Het blijft lekkere muziek, hè? deze van uh, Amerika en een uh, horse with no name. Ja, het uh, radio uh, verjaardagsfeest uh, van uh, Michel Blekemolen hebben wij. Ja. Maar ook de gewone onderwerpen natuurlijk, zo ook uh, de evenementen. Wat heb jij te melden, binnen op dat gebied? Nou, het schijnt dat uh, morgen 24 november een jaarmarkt is in, uh, in uh, Zandvoort... Um...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 Maar er zit een verschuiving in, in, zeg maar, Ja, het wij, doen, uh, wij doen heel veel uh, dingen, ook op locaties. Uh, we doen klassikkaritten. We hebben een kinderspeelpaleis. Uh, Kids, uh, Kids Planet noemen we dat. En ja. We hebben bowlingbanen, we hebben laser game, we hebben een Ook heel erg leuk. Bowlingbanen, die doen het nog steeds blijkbaar goed. Die zijn altijd volgeboekt. Dus uh, ja. jij kan nu vandaag niet meer bowlen bij ons. Maar je kan wel rolschaatsen.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 dus vind je niet jammer dat je dan nou ja, de, ik niet op de gelegenheid het, bent geweest om te kunnen komen? Ik heb het niet komen. geweten. Dus je hebt het niet uh, geweten? Nee, dus het gewaarschuwd. me. Uh, had je dit geweten? Had je dan zeker? Nou ja, allicht hadden we kunnen kijken dag. of we voor twee keer aan de weg halen. <laughs> Even over dat rolschat. Hebben jullie dat zeg maar, opnieuw geïntroduceerd in Nederland? Of, ja, of een, een beetje wel. Dus ja. uh, dat was mijn idee. We hadden een ruimte over, we hadden een crossbaan daar en...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 Uh, onze kabeltjes. Ja, hè. Ja. Uh, hier in Zandvoort komt ook een hele dikke kabel binnen. Ja, precies. Bij het circuit. Hè? Zeker, ja. Ja. Ja. Ja. Het is een uh, publiek geheim. Zeker. Ja. iedereen weet het. Dat is, dat is <laughs> ja. ook wel leuk. Hè? Maar dat, als je het helemaal goed wil weten... moet je gewoon even naar het Kremlin gaan. Je ja, ja. Oh, zeker. Ja. Dat <laughs> ja. klopt. Nou, we gaan uh, lekker uh, rol Daar houden we het even bij. En dan kwam ik deze plaat tegen. Echt een uh, gouden ouwe. Hè. Uh, bounce, rock, skate en roll.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 Nijtsoe Berg werd in het strafschopbied neergehaald. En de strafschop werd te Keurig uh, dit keer ingeschoten door uh, Rick de, de Daan. En die vorige week had hij hem gemist en nu schoot hij hem de Keurig twee keer eens in. Dus dat was 1-0 na 29 minuten. Maar we zijn nog niet eens gekomen van, uh, van deze luxe en uh, de OSV gaat in de aanval... Eh? En we waren één minuutje verder en Tim Kuiper die kreeg van de tegenpartij, die kreeg de bal op de rand straks op het gebied en die gaf een mooi schot en die ging in de bovenhoek en toen stonden dus weer 1-1, dus we konden weer opnieuw beginnen. Da daarna is het, uh, ja, toch wel, als zo'n port is, wat sterker, wat meer in de aanval. Uh, Jeffy Samzin, wat ik al verteld heb dat hij hier vandaag weer meedoet, die heeft twee keer specialiteit mogelijk toepassen, twee keer een vrije trap. En die waren alle twee wel goed genomen, maar niet uh, met het gewenste resultaat op doelpunt, dus... Helaas, maar ze zijn dus nu op slag van rust en het is 1-1. Zandvoort ja, is wel iets meer in de aanval, en, uh, maar nog niet echt overtuigend. Dus uh, dit, dit wordt ook heel erg donker hier weer inmiddels. Het is te bijna nacht al in Zandvoort met voetbal, dus we gaan zo het licht aansteken in de rust en dan gaan we kijken over de tweede helft. Uh, er iets meer uit kunnen halen. We gaan dan naar de continue voetballen. Dat scheelt het. Geen, okay, terras okay. Vol met, geen terras vol met mensen. Dus die steun moeten ze vandaag ontberen. Want het is natuurlijk veel te koud en veel te nat om uh, daar te gaan staan. Ja. We gaan uh, rusten. En uh, na de rust ga ik jullie uh, verder vertellen wat er hier gaat gebeuren. Dus, uh, Oké, okay, hey, Piet. Hey.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 Goed, Aad, welkom in, nogmaals. Um, en Aad, ook aan jou natuurlijk te vragen... wat is jouw uh, jou, jou, uh, meest belangrijke of herinnering... met of van Michel Blekemolen? Nou, het zijn er nogal wat eigenlijk. <laughs> het, is, uh, ja, het loopt een heel eind terug... En, na nou, 1965 zo'n beetje al. Dan kom ik ook tegen bij... met de Formule 4 en later op zeldwerk zelfs. Die races, dat soort dingen nog.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 die gaat ook dan richting de kartbaan, hopelijk. Ja, ja, ja. Maar Gaan toen die uh, oproep uh, kwam op Facebook... Uh, toen denk ik van, nou, ik ga mijn huiskamer uitbreiden, <laughs> beno. Ja, dat, dat, dat, nou, dat, dat Nee, dat had hem nooit geworden. Maar hartstikke leuk, Aard. Het, het lijkt mij dat het voor jou uh, een ongelofelijke klus moet zijn... om zulke grote uh, werken te moeten uh, maken. Nou, ik maak het thuis in het klein... <laughs> En dan, dan tegenwoordig met de, de digitalisering en zo. Dus ik, ik tekende zeg maar 80 centimeter. Ja. Die, dat paneel, dat zitten acht panelen eigenlijk op voor een vier meter. Of voor een, bijna vier meter. Dus dat. Uh, maar het wordt gewoon samengevoegd. Dat voeg ik dan samen op de computer. En dan uh, tot één geheel. En, en dan print je het in één keer. Ja, ja. Dat ja. het, doek het is twintig uh, bij, bij, bij, bij bijna vier. 3,5 geloof ik.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 We, we danken je hartelijk voor je bijdrage. En uh, nou, volgend jaar met de historische Kramperie gaan we je vast weer uh, tegenkomen op het circuit zelf, want dan zal zetten we zeker weer bij zijn. En uh, dan praten we gezellig verder aan. Dat zullen we doen. Michel en Loes nog heel veel plezier en heel veel jaren samen. En veel gezondheid vooral. Dat is het belangrijkste. Zeker zeker. Dan kort wel even op voor de donker. Ja, ja, ja.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 with you do?